Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische activist en oppositieleider Alexei Navalny... zit in een strafkamp in Noord-Rusland op de rand van de Poolcirkel. Begin december konden zijn medewerkers ineens geen contact met hem krijgen... en wisten ze niet waar hij was. Maar nu heeft zijn advocaat hem gesproken. En die zegt dat het goed gaat met Navalny. De advocaat bedankt de supporters en activisten voor hun steun. De 47-jarige dissident zit al drie jaar vast... tot voor kort zat hij gevangen in een andere strafkolonie. Bij een hotel in het centrum van Deventer is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond omdat het hotel vanwege de feestdagen dicht is. Wel is het pand zwaar beschadigd. De voorgevel raakte ontzet, net als het plafond binnen. Overal in het beschadigde pand lag glas. De eigenaar van het hotel zegt dat hij bewakingsbeelden heeft waarop twee mannen te zien zijn die de bom misschien hebben neergelegd. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook zijn gisteravond en vannacht meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten die onder controle staan van Hamas. De meeste doden vielen bij een bombardement op een vluchtelingenkamp. Het was een van de dodelijkste nachten in Gaza sinds het begin van de oorlog. Het Israëlische leger zegt dat het onderzoekt wat het kan doen om het leed onder burgers in Gaza te beperken. De aanwezigheid van Hamas-strijders in bewoond gebied zou dat lastig maken. Koning Willem-Alexander heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak de nadruk gelegd op het overbruggen van tegenstellingen. Volgens hem zijn die hier ook merkbaar, mede door de oorlog tussen Israël en Hamas. Hoewel tegenstellingen erbij horen, is de manier waarop we ermee omgaan alles bepalend, zei de koning. We kunnen er in ieder geval voor zorgen dat we in eigen land vreedzaam samenleven, zei hij. Het weer in het zuiden bewolking en periodes met regen. In het noorden op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 11 graden. Vanavond ook in het noorden regen. En morgen, tweede kerstdag, overwegend droog met soms wat zon. Het wordt dan rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Ja, dat waren Mel en Kim en uh, Respectable. Welkom terug bij uh, Zandvoort voor jou, Fred. Ja. We zijn er nog uh, tot aan uh, 7 uur vanavond. Gelukkig hebben we nu, oliebollen. Ja, ja, ja oliebollen we. Dan zouden we veel honger we... hier uh, in de ja, studio. Nou, ja, dat dat, we dat moeten we niet <laughs> hebben natuurlijk. En, en, en we hebben wat drinken. Nou, dus... Ja, en we hebben Peter nog steeds uh, ja. gezellig in de studio. Gezellige muziek net, inderdaad. Uh, net een uh, tweetal uh, kerstnummers uh, gezongen, of een kerstmedley. Nou, en uh, uh, dan uh, nog Driving Home for Christmas. Dank je wel daarvoor. Pak de microfoon er even bij, uh, Peter. Want uh, ja, nee, je kan die andere ook pakken gewoon oh, hoor. De, de, de, de, gewoon, uh, er zit uh, een microfoon. Ah, ja, er zitten allemaal, <laughs> ja. allemaal knopjes okay. op die schuif ja, dus. ja, Want uh, <laughs> ja, we hadden het net even over het uh, oudere Zonfestival. Want uh, daar heb je ook aan meegedaan. In uh, 2021 toch? Dat klopt, ja, dat was het, ja. de 30e uitvoering was dat inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Zeker, zelfs uh, de finale gehad. De finale gehad in de, de, de, de Lemart-theater ja dat was een ja, toch wel een beleving hè om ja, dat, dat mee te begint, maken uh, dan, als je daar aan meedoet dan begin je dan uh, bij voorronde, zeg maar uh, met een piano kees van sandwijk hele goede pianist en dan uh, ga je daar de hele voorronde dan kom je in de halve finale in, ook al in het theater met een combo oh en dan als je daar in die finale komt sta je dan in het groot theater met een heel orkest van acht man Ah, dat was echt een super, super ervaring. Wauw, in een ja. hele goede kwaliteit uh, natuurlijk. Ja, zeker. Wat vind beter. jij van het huidige Zonfestival? Uh, Als we daar toch uh, even over hebben. Hebben we nu nou, een plaatje uh, uh, van uh, <laughs> Nederland. Wat, uh, <laughs> ik, ik, ik, wat uit Zonfestival, uh, althans een artiest, he, daar hebben we dat het ja, over. Uit Scandinavië kwam of uit het uit, uit, uh, uit, uh, uit Oostblok? Ja. Uh, maar uh, ik heb geen idee, ik, kan het, ik, kan het, ik, ik weet niet wat hij gaat zingen. Ik ben nog erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd, Ik, ben ja. ik ken die hele verder niet, Ik orders. kan, wel, uh, oh. ik kan zeggen van, uh, nou, hij ziet er niet uit of dit en dat, Maar ik weet, ik weet het niet, hij ziet er wel redelijk uit. Dus, dus. Nou ja, we ja, moeten uh, ja, uh, hij, ja, hij Hij moet ziet er wel bekend, zeggen ze. Uh, ja, ze we moeten het afwachten wat hij gaat doen. En dit is dus uh, wat anders uh, weer uh, zullen we zeggen, toch? Ja, dat ja, uh, is een beetje Finland gehaald, hè? Ja, zeker. Lijkt het lijkt lekker weer. Ja, het is niet mijn, uh, mijn keuze, maar goed. Nee, <laughs> nee ja, het, is wel, eigen keuze het is wel voor, voor het uh, uh, uh, Oostblok en zo uh, uh, is het best wel uit muziek, toch? Ja, die konden heel goed zingen, hè, die, die, die twee. Uh, apart zo van elkaar, ja. Ja, apart van elkaar, ja. Ja, ja, ja, ja. Klonk heel zuiver, ook, Teken. Samen komt schrijven, ja. ja. Uh, wat gaan we nog doen, Peter? Want uh, je bent nog uh, gezellig in de studio, ja. maar uh, je gaat ook nog een nummer voor ons uh, zingen. Ja, ja, ja, ja, zeker. Dat wil ik wel. Fred uh, die hebt een stukje gehoord. van een, Ik heb een hele mooie uitvoering van het dorp ja. van Wim Sonneveld. En er is een beetje een jazzy uitvoering. Die willen ja, we ja, horen. Ja, ja. Wil je die horen? Het dorp in een jazzy uitvoering. Ja, het dorp. Die, uh, ja. Die kennen we allemaal wel he, van uh, Wim Sonneveld. Lekkere plaats. laat hem maar horen. Laten we niet doen. Het, uh, het dorp van, uh, of in de uitvoering van uh, Peter Manier, Een lekkere jessie-uitvoering van het dorp. Ja, heerlijk. Thuis heb ik nog een ansichtkaart. Waarop een kerk een paard, een slagerij. J van der Vel Een kroeg, een juffrouw op de fiets Zegt u Hoos waarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Die dorp, ik weet nog hoe het was De boerenkinderen in de klas Een kallie ratelt op de keien Het raadhuis met een pomp ervoor Een zandweg tussen koren door Het vee, de boerderijen en langs het tuinpad van mijn vader, daar zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. Leefden zij eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want jouw hoe rijk het leven is, ze zien het hele quiz wonen in betonnen dozen. Met prinkvol glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij. En had er zwaar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter. Dat het nooit voorbij zou gaan De Dorosje klikt wat bij elkaar In minirok en haar En joelt wat mee met beatmuziek Ik weet wel, het, het is een goeie recht Die nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat Melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend. Ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag een moeder stoutjes springen. Het dorp van toen is voorbij. En dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader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 Wauw, dankjewel Peter. Wat een uh, mooie uitvoering van uh, het uh, dorp van uh, Wim Sonneveld. En in de Jessie uh, uitvoering. Uh, ja, Jessie, volgens mij uh, doet die plaat het wel heel erg uh, goed uh, bij uh, optreders. Ja, ik, ik doe deze heel veel, uh, ik doe ook heel veel voor, uh, voor oudere zingen. In, in, ja. in, in, in huizen door heel Nederland heen ook. En uh, ja, dat is een liedje wat altijd wel ja, wat aanslaat. Ja. ja, zeker. Want zeker. Uh, inderdaad... Om, uh, dat hij lekker zo, zo, zo rustig is. Ja, ja. ja, ja maar dat, ja. Dat, ook dat uh, Jesse uh, ja, achtergrond... Ja. Ja. Ja, Lekker. Ja. Ik hou ervan. Okay. Zeker. Nou, willen we stromen nog, oh, dat nog doen? Ja. ja, die, die vind uh, ik wel ik leuk om dan. even te horen, uiteraard. Uh, de single Texelstrom. Ja, Wat kom jij nog vaak op, uh, op Texel, uh, Peter? Nou, of, ik, uh, ik ben er al een tijdje al niet geweest. al Drie waren niet meer geweest, volgens mij. Oeh, oké. Okay. Maar uh, het is niet meer zoals als vroeger. Het is ook allemaal uh, veranderd, natuurlijk. Hè. Dus, uh, ja, ja, ja, ja uh, alles uh, verandert. waarschijnlijk ga ik wel weer uh, in februari uh, zingen op Texel. Dus dat uh, hoorde ik laatst. Oké. Okay. Je dus het uh, zit, zit weer in de maak, Geopend door een okay. nieuwe. Oh, oké. Okay. Dat zeg ik zeker natuurlijk. Tesselstroom zingen natuurlijk. Ja, ja Tesselstroom. Ja, en misschien ja. nog een ja. keer een plaat over uh, Zandvoort, uh, Peter. Ja. <laughs> Als Amsterdammer moet je bij Amsterdam Beatsen. Moet je wel een plaatje voor maken natuurlijk. Ja. Echt. Nou ga ik verkeerde dingen zeggen hè, met Amsterdam <laughs> Beats. Ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, Tesselstroom. Dus zingen we graag. Komt Leuk. Als ik wegga van het eiland, voel ik al heimwee bij mijn vertrek. Met veel moeite neem ik afscheid van een dierbare mooie plek. Overal waar ik terecht kom, denk ik steeds aan Tessel terug in mijn hart. Moet ik huilen met de meeuwen, voor in de lucht. Tesselstroom, neem mij mee. Ik blijf over mijn eiland dromen. Tesselstroom, neem mij mee tot mezelf te komen. Ik zal nooit veranderen, ik blijf Tessel altijd trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen en ik weet dat ik van haar hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik als ik aankom. Bij mijn eigen tesselse kust. tesselstroom neem mij mee. Ik blijf over mijn eiland dromen. tesselstroom stroom, neem mij mee. Om dan weer tot mezelf te komen. Aan het strand de wind door je haren, komen zorgen en stress stoppen daren. Texelstroom, neem mij mee, ik blijf over mijn eiland dromen, Texelstroom. Mezelf te komen. Tesselstroom, neem mij mee. Ik blijf over mijn eiland dromen. Tesselstroom, neem mij mee. Ik zal ooit weer bij je komen. <lacht> Dankjewel, Peter. Dat was uh, Tesselstroom. Een uh, single uit welk jaar was die, uh, Peter? 1999, 2000... 1999, 2000... 2000. Ja. Oké, okay, nou, lekkere muziek. Pak de, de, de, de microfoon aan de tafel nog even erbij. Want uh, ja, we hebben net uh, diverse nummers uh, van je gehoord... van Nederlands-talig, maar ook uh, Engels... Uh, in dit geval onder meer uh, Driving Home for Christmas. Ja. Maar uh, ja, als uh, mensen nou uh, geïnteresseerd zijn in jouw repertoire... En hij zegt van, nou, hij mag al een avondje bij ons uh, komen optreden, die Peter. Zeker. Uh, ja, uh, wat voor uh, repertoire uh, breng jij uh, bij de mensen? Nou ja, ik zing natuurlijk ook gewoon uh, de gezellige liedjes. Want ik doe ook heel veel feesten en partijen. Dus ik zing echt van alles wat. Eigenlijk wel. Engels, uh, Engels doe ik ook regelmatig nog. De liedjes van uh, Elvis. En van, ik heb een liedje van Barry White. Uh, Neil Diamond. Frank Sinatra. Uh, van alles wat een beetje wel, volgens mij. Dus uh, van, uh, ja, van uh, wat jongeren naar de echte nostalgische uh, platen, zeg maar. Ja, vooral die Nederlandse taas, die ja. met die, uh, uh, liedjes, die accordeonliedjes allemaal. Ja. Lekkere meezingers. Ja, ja, ja, ja. Nou, helemaal goed. Uh, heb je ook een website uh, of iets uh, dergelijks? Ja, zeker vr.marnier.nl. De... Ja? Ja, en natuurlijk Facebook. En Facebook. Ja. En uh, YouTube, ook YouTube, een uh, YouTube-kanaal. Ja, YouTube, uh, Instagram. YouTube, ja, ja, ja. Instagram. TikTok, Instagram. Nou. Ja, TikTok doet niet. Ja. <laughs> En dan, uh, zoek uh, ga, op, je, ga je er uh, nog wel aan beginnen? Wie weet, wie weet, die uh, weet. Die uh, weet, die tiktok. weet die ja, weet. dan word je bij de jongeren populair, uh, Peter. Oei, ja, ja, <laughs> ja. <laughs> heb je weer een heel andere doelgroep uh, dan, uh, zeg maar... Uh, ja. Maar ja, nee, ja, leuk. Ja, dus ja. heb jij nog uh, verder vragen aan uh, Peter? Nou ja, Peter, Peter ken ik al een, een poosje, dus die, die volg ik al uh, eigenlijk een Ja, taasje. dus jij hebt niks meer te vragen. Ja, niet dus, voor de dus, luisteraars. Wil nee, ja, jij nog wat feiten, Peter? Misschien dat je zelf nog wat te melden ja. hebt, dat, uh, wat hij binnenkort gaat doen. Uh, nou, binnenkort, uh, ja. Ik, ik moet vanavond zingen in, in Beverwijk en dan moet ik even door rusten. Dan moet ik weer uh, twee dagen in een bejaardenhuis zingen voor oudere ja. kerstdiners En dan ook nog een Kastringum zingen. En met oudejaars zit ik uh, in Milling aan de Rijn en dan dag daarna in België, dus... Ja. Ik heb het ja, wel, waar ik in, in België? In uh, Sint Gilleswaard. Gilles ja, dat is vlakbij ja. bij Sint Sint, -Sint Ja, Sint Nicolaas. -Sin ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, daar in de buurt. Ja, mooie okay, naam ja, ja. allemaal ja. daar in België. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Ik ben er ook pas geweest, jij bent ook bij Sint Nicolaas geweest? Ja, Hij oh, komt drie aan naar Sint Nicolaas. Nee, Sint Nicolaas. Ja, Sint Nicolaas. Ja. ja. ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja Oké, okay, ja. dankjewel Peter nou, uh, voor, uh, voor je tijd. En uh, ja, toch wel een drukke periode ook met uh, optredens en dergelijke. Zeker. Dat je even tijd voor uh, de Salvis Radio hebt gemaakt. Heel graag gedaan. Vind wel gedaan leuk? Bedankt voor de auto, ik, Ja, Dankjewel. dankjewel. En uh, jullie ook bedankt. En meer informatie www.petermarnier.nl En dan schrijf je ja. En, en, en alles is nog een keer terug te luisteren. Uiteraard, bij, ja. uh, bij ons. Ja, dus als ze nieuwsgierig zijn, uh, gewoon eventjes de site in de gaten houden. En op uh, jouw site, hè, uh, zfmartiesten.nl ja, ja, ja, ja vind je ook uh, alles terug uh, van de optredens van Peter? Ja. En Hele beelden. fijne feestdagen Peter. Ja, jullie ook. Dankjewel. Ja, en wel, en je tot volgend jaar. Uh, jaar. Tot volgend ja, jaar. Tot volgend jaar. Ja. denk ja. ja, je het contract al vast? Dan <laughs> ja, ja, ja, ja. Dat, ja, dat ja. gaat. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Dankjewel. dankjewel. op de zaterdagmiddag bij Zandvoort uh, voor jou. Je hoorde Raccoon en uh, Nickel voor Goodbye. De volgende platen draaien we op uh, speciaal verzoek van een uh, collega. Richard Buitenhek. hier is hij. Let's in. Ja, dat was het einde, hè Fred. Jij, jij wist het, hè? Jij zei het al van uh, het einde van de plaat. Uh. Maar goed, we zijn er weer. Ja, heeft de bol gesmaakt trouwens, uh, Fred? Heerlijk, heerlijk. heerlijk. Ja, dat was een lekker bolletje. Dat ga ik, he. Dan ik zo meteen probeert? ook even proberen, hoor. Ja, heb je hem al geprobeerd? Ja, proberen, ja nee, dat ga ik zo dadelijk even doen. In ieder geval hoor je Stairway to Heaven, uh, inderdaad, Led Zeppelin... Speciaal voor collega Richard Buitenhek. Wij zijn er tot aan 7 uur vanavond met diverse optredens nog. Dus blijf lekker luisteren naar de Zandvoorts Radio. Oh, het in mijn buik Als de kerst weer voor de deur staat Met hopelijk een spiertje. Ik wil schaatsen, ik vind het heerlijk Het mag van mij Lekker eten en gezelligheid, het kriebelt in mijn buik door die lichtjes in je ogen onder de mist op. De... Het is, uh, nou, de winter outside uh, is het uh, echt niet, hè Fred? Nee, ja, nee Het is een graadje of elf uh, vandaag, dus uh, dat is we kunnen hier uh, niet echt uh, spreken over een, uh, een cold Christmas ook, uh, zeg nee. maar. Nee, ja, ik, ik, ik, ik kledde nat. Oh, gaat na de kerst, gaat wel de temperatuur omlaag, hoor. Dus, ja, maar dat is na uh, uh, ja. Even een lekker makertje, dan gaan we sneeuw krijgen, denk ik. Ja, dat ja, ja. ja, zou, zou samen ja, kunnen ik, natuurlijk. Dus ik zou uh, zeggen, blijven te hopen. Ja, wat gaan we allemaal nog doen bij uh, Sandvoort voor jou? Uh, we gaan natuurlijk nog eventjes. Uh, ja, we zijn aan het wachten op uh, Devlin natuurlijk. Die dadelijk uh, ook nog uh, wat gaat zingen hier oh. Ja, dat is uh, de artiest uit Haarlem. hè? Uit Haarlem, inderdaad. En uh, Jens Defler uit uh, uh, ja, de Zuid-Hollandse eilanden uh, onder uh, Rotterdam. Die is als het goed is ook onderweg... Oké. Okay. Ja, dus die gaan ook nog wat, uh, wat spelen waaronder zijn nieuwe single natuurlijk. Nou, dan zou ik gewoon lekker blijven luisteren naar en, uh, dit nee. programma. En Saskia Solvul. Uh, Saskia ja, Solvul. Uh, ja. Je ja. weet nog niet of ze uh, komt. Of of ik, ik, wel ik, ik, ik ga haar zo eens uh, eventjes bellen. Dat lijkt mij een goed ja. plan. Uh, ja. Ga jij dat even doen? Dan ga ja. ik uh, de laatste paar platen voor het uh, nieuws draaien. En dan uh, mag jij het alweer overnemen als je zin ja. hebt hoor. Ja, ja, ja, Anders blijft ja. het hier gewoon staan. <laughs> het komt helemaal goed. Ja, nou, we zien het wel. Uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, toch. Je hoort het gewoon hier. Op de radio. Zo, René Vroger heb ik ook nog voor je uitgekozen. Winter in Amerika. Ah. Sister there with you sharing a morning sun winter in America is cold and I just keep growing over I wish I could have known And I a love To leave love, in love alone I've learned something of love I wish I'd known before you left me But it's funny how you don't know what you've got Until it's gone And I hope You're getting all the love you've ever wanted Still I wish I was there With you Sharing our morning sun I wake into the sadness of the rain And making love to stranger And wishing I'd known enough love to leave love alone. Winter in America is cold, and I just keep growing over. Dat was uh, Tavares en uh, Don't Take Away The Music. Doen wij zeker niet, pret, want uh, de volgende artiest is inmiddels uh, geharupeerd. Ja. Zeker. En uh, de, in het volgende uur uh, gaan, we jou, uh, gaan we jou horen, denk ik, zomaar. Introduceren. Hè? Introduceren en dergelijke. Dan gaat dat gebeuren. Ja, nou ja dan, dan gaat het dak erover. Nou ja, dak, dak moet je eraan laten zitten, hè. Want, uh, ik uh, weet niet okay. hoe het weer momenteel buiten is. Is het ja, droog? Of, uh... Uh, waarschijnlijk uh, is het nog droog, denk ik. Uh, ja, uh, nou, die zo uh, hebben we dan ja. als je het dak eraf gaat halen. <laughs> Goed. Nou ja, oké. Okay. Volgende uur dan uh, zijn we er weer en Blijf Lekker Luisteren. Sandvoort voor jou. Met uh, nu uh, Maroon 5. En die mooie single Memories. Heels to the morning.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 There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred it Was too powerful to start oh, and yeah. my heart feel like an